Dit is Zeewout Jong met het NOS-journaal. De noordoostkust van Japan is getroffen door een stevige aardbeving met een kracht van 7,1. Het epicentrum was zo'n 90 kilometer uit de kust van de prefectuur Fukushima. De beving was te voelen tot in Tokio, zo'n 250 kilometer verderop. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In 2011 werd Fukushima getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 9,0. Daarbij ontstond een tsunami en raakte een aantal reactoren van de kerncentrale ernstig beschadigd. Deze keer is er geen sprake van een vloedgolf. China heeft geweigerd om ruwe gegevens over de eerste coronabesmetting in Wuhan te delen met de onderzoeksgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat heeft een van de wetenschappers gezegd tegen het persbureau Reuters. Het onderzoeksteam had de ruwe data opgevraagd van de 174 eerst bekende coronagevallen in China, maar kreeg volgens de onderzoeker alleen een samenvatting van de data. Waarom het WHO-team de gegevens niet kreeg, is onduidelijk. Vlakbij Kornhorn in Groningen is een sportvliegtuigje neergestort. De enige inzittende kwam om het leven. Het toestel kwam rond drie uur vanmiddag in de problemen boven het dorp. De piloot zou hebben geprobeerd een noodlanding te maken, maar raakte eerst een boom en stortte toen neer in een weiland. Rijke Groenewoud is in Heerenveen verrassend wereldkampioen geworden op de massa-start. De Friesin bleef in de sprint titelverdedigster Ivani Blondin uit Canada voor. Kai Verbij heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de wereldtitel op de duizend meter veroverd. Thomas Krol, een van de grote kanshebbers op de titel, werd gedisqualificeerd omdat hij twee keer niet stil stond bij de start. Vorig jaar werd Krol ook al gedisqualificeerd op de duizend meter, toen omdat hij op de kruising een blokje raakte. Het weer vanavond en vannacht helder. Met een stevige zuidoostenwind koelt het snel af naar min 6 tot min 11 graden. Morgen toenemende bewolking, maar droog. Het wordt 0 graden in het noorden tot 5 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooyen van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam druk aan het worden op de N518. In beide richtingen tussen Monnikendam en Marken heb je ongeveer 5 minuten vertraging.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 Maar haar liefde, ze gaf me geluk Maar toch zonder al te veel moeite maakte Zij het later weer stuk Want wat, wat zij had gegeven Ze, ze nam het me af Ze gaf het zonder blikken of blozen aan De volgende man, toch een man Toch een man, toch een man Ik haar tegen zij zij, zei dat het haar weer kan speet. Ik bloeide weer op. Maar het was voor snel we gedaan, dat ik haar wandeling later zag met een andere man. Entertainment for You uh, Dutch Top 5 waren dit Nick en Simon En jarenlange maanden Ja, we gaan een uh, lekker uh, ja, een, beetje, een beetje zomersplaatje draaien Rolf Sanchez en zijn nieuwe heet Van Van Blijf er lekker bij Welkom in de tweede uur van Entertainment for You Mijn naam is Fred Heij, goedenavond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 Dale, ven, ven, ven, ven, ven, ven, no lo pienses mami tanto Dale, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, aquí, tú conmigo solo ven, ven, ven, ven, ven, ven, no lo pienses mami tanto Dale, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. aquí, tú conmigo, dale Ik laat je loggen als je dan bent, come off, come off, ben zeg dat je dan bent Ik voel me goed als ik met jou ben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 Van Rolf Sanchez. Ja toch wel een lekker zomersplaatje. Ondanks deze ja, barre kou eigenlijk. We gaan zo lekker bellen met uh, Aukje Fijn. En blijf vannacht. Uh, gaat zij dadelijk uh, voor u zingen. Althans uh, gaan wij draaien voor u. Maar eerst nog even eentje uit uh, de entertainer voor u Dutch top 5. En een lekkere meesleper. En zeker gezien. Valentijnsdag morgen dus uh, niet vergeten. Als je denkt van, oh jee, ik ben het vergeten. Rij nog eventjes naar het benzinestation en uh, kijk of uh, weet ik veel bestel. Waar weet ik wat nog. Ja, maak je in ieder geval blij. Want anders heb je een slechte zondag. <laughs> of zoiets. Uit de Entertainment for You. Dark top 5. Slap gezwits, maar laten we maar gewoon lekker gaan luisteren naar Tino Martin en uh, jouw liefde.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 Het alles voor mij. Heerlijke plaat, Tino Martin. En uh, ja, met het oog uh, op 14 februari Valentijnsdag natuurlijk. Ja, jouw liefde. En als je zeg ik, als je nog niks, uh, niks hebt gekocht... dan moet je je eigenlijk diep schamen. Toch, Haukje? Haukje? Hallo? Hallo? Ja. ja. <laughs> Waar zit je nou? Ik vond het toch, Aukje, maar met Aukje vloeide je net weg. <laughs> Oké. <Okay. laughs> <laughs> maar uh, nee, nee, ik, uh, ik vind inderdaad uh, romantiek is heel belangrijk. Maar ik vind wel dat het niet per se altijd gekocht moet worden. Het mag ook gewoon een mooi gebaar zijn. Mm, ja, nou ja, gekocht. Ik zeg altijd, al is het maar iets heel kleins. Juist, of een heel lief ontbijtje op bed. Dat ja, dat, uh, zijn, vroeger hadden ze een nummer. Het zijn de kleine dingen die je doet. Juist, dat, dat. Ja, ja. precies. Nou, ja, daarom zeg ik, het is altijd leuk om eh, een kaartje of een, een, een bloemetje of weet ik veel... Ja, het hoeft allemaal niet zo groot en duur te zijn. Als het maar gemeend is. Zeker, als het maar gemeent is. Ben ik helemaal met je eens. Ja, toch? hey jouw nieuwe single. Ja. Ja, hoe gaat het daarmee? Ja, dat gaat eigenlijk wel lekker. Moet ik, uh, mag ik zeggen, ja, ik, ik heb hem eigenlijk nog niet zo heel lang uit... Um, Afgelopen donderdag was dat nou ja, drie weken. Dus ah, nou, inmiddels loopt hij natuurlijk al wel een tijdje mee. Ja. Maar hij wordt er nu overal wel uh, ja, heel fijn opgepakt. En uh, ja, daar zijn we dus ook heel erg dankbaar voor. En nou, bij jullie station ook. Dus ja, wat wil je nog meer, zou ik zeggen? Ja, want het is een hele andere weg die je in bent geslagen. Ja, dat klopt. He, het is uh, ja, ja. Even net even iets anders dan, uh, ja, dan wat mensen van mij gewend zijn. En uh, ja, ik denk dat het toch ook wel. Het is dus een beetje een poppieplaat, een beetje een dansplaat, Ook al heeft heel een ja. slagen en het natuurlijk. We um, dus vonden daar ook dat we de Duitse vertalingen bij hebben gemaakt. En die moet ook nog in, officieel in Duitsland uitkomen. Dus dat gaat ook nog allemaal gebeuren. En dat is voor mij natuurlijk dus heel erg spannend. Oké, okay, daar moet die dus nog, uh, nog uitgebracht worden. Ja, klopt, klopt. Ja, en de videoclip die is net ook een, uh, iets meer dan een week uh, uit. Ja, dat is wel een, uh, wel een uh, uitdagende, flitsende videoclip. Ja toch? Ja, heb ja. ik ja. ja, veel werk van gemaakt. Ja, dat is te zien. Ja, het is dus in de discotheek opgenomen. En um, ja, er zitten wat dansers bij. Er zitten van allerlei uh, uh, lichtshows in er eigenlijk wel in. Uh, ja, daar dus ben ik echt wel super blij mee. Super ja, trots op dat het ook heel vaak bekeken wordt. Want ja, ik, ik weet niet uh, of je vaak in een disco kwam. maar... Nou ja, steeds meer eigenlijk. Niet ja. meer? Ja, steeds, steeds meer. Oh, steeds meer, oké. Okay. Ja, ja, dus dat is wel heel erg tof. Want eigenlijk, uh, ja, de, de uh, feesten waar ik natuurlijk op, uh, dat zijn veelal feestcenten. Uh, maar ja, toch ook wel heel vaak zalencafés, cafés, uh, discodansings, inderdaad. Um, dus ja, dat wordt wel uh, steeds meer. Dus ja, ik zou, ik vind het gewoon hartstikke leuk. Dus, ja, maar, een mooie de, aanvulling. Ja, want uh, eh, je bent een andere weg ingeslagen, maar uh, ja. Uh, deze single is na alle tevredenheid van jezelf ook? Of, ja, of, of, of, je, of ben jij zo uh, kieskeurig en zeg je van nou, het kan eigenlijk nog wel iets beter? Ja, je hebt natuurlijk altijd, altijd als je nummers maakt en altijd als je videoclips maakt. De mensen, dat heb ik wel. Um, dan, denk je, dan kijk je er achteraf op terug en denk je, ja, de volgende keer doe ik het toch zo. Ja. Dan zou ik toch dat nog iets anders doen. Of, ja, en weet je wat het is? Je hebt dat altijd. En ik denk, tenminste, ik denk dat het goed is dat je uh, altijd kritisch naar jezelf uh, uh, blijft kijken, want ja, daarvan kun je natuurlijk leren. En daardoor kun je natuurlijk ook groeien. En ja, ja tenminste, dat, dat vind ik zelf heel belangrijk. En uh, ja ...en stilte dan eens achteruit gaan. Dus vandaar natuurlijk ook in deze bijzondere tijd... ...hebben we toch een single opgenomen... ...en toch ook uitgebracht. En ik ben blij dat we dat gedaan hebben... ...want ja, we zien natuurlijk heel weinig mensen maar... Ja. het duurt ook nog wel even voordat het weer kan. Uh, dus ja, ik, uh, ik ben gewoon heel erg blij uh, met deze single. Ja, ja, ik, ik hoop dat het uh, toch wel een beetje... Uh, ...ja, deze tijd een beetje af gaat lopen uh, dit jaar nog. Dus uh, ja, en dan hoop ik dat we toch volgend jaar... Uh, ja, Eigenlijk weer vrij kunnen bewegen. Nou, dat hoop ik ook. Toch? Dan kan jij in ieder geval weer naar de disco. Sorry? Ik zeg, dan kan jij in ieder geval weer naar de disco. <laughs> <laughs> nou, Dat bedoel ik maar. Ja, toch? Zeker, zeker. Hé, hey, Aukje, leg er nog iets, uh, iets moois op de plank. Uh, iets wat er uh, wat uh, uh, nog uit gaat komen. Ja, zeker. Ja, zeker. Want uh, Arjan en ik, waar ik, uh, waar ik bij opneem, Arjan Veleman, die is trouwens ook net zijn nieuwe single uit. In mijn dromen. Uh, maar wij hebben eigenlijk allebei iets bedacht. Omdat we, uh, nou ja, vanwege de corona niet echt optredens kunnen geven. Hebben we een aantal uh, uh, nummers, uh, ja, covers, zeg maar, hebben in een acoustisch jasje gestoken. En die komen ook op mijn YouTube kanaal te staan. En dat hoe dat gaat, dat wordt allemaal gecommuniceerd op mijn socials. Op mijn social media, dus Facebook en Instagram. Dus uh, voor de mensen die nog niet geabonneerd zijn. Uh, ja ...op mijn, op mijn YouTube-kanaal. Doe dat dan even... ...want dan ben je ook als eerste op de hoogte... ...als ik weer een nieuwe video plaats. En uh, ja... lijkt mij ook eventjes op mijn Facebook natuurlijk... ...of volg mij op Instagram... ...want dat zou natuurlijk helemaal uh, leuk zijn. Voor als je mij nog niet kent en je bent nieuwsgierig geworden... ...dan nou ja, kijk er gewoon even gezellig op... ...en uh, nou ja, dan... Uh, ...dan kun je het gewoon allemaal volgen. Nou, je hebt er nu een heleboel nieuwe fans bij. Ja. Nu zijn ze allemaal nieuwsgierig geworden... ...en nu gaan ze allemaal naar YouTube... Zeker, zeker. Ja. Nou ja, dat hoop ik. <laughs> nee, maar er komt... Uh, hey, uh, heb jij ook uh, eigenlijk een, een eigen uh, uh, ja, site? Ja, zeker. Ja, voor alle mensen die bijvoorbeeld geen Facebook hebben... geen Instagram hebben of iets... en die willen toch wat over mij weten... kunnen ze altijd gaan naar www.alkjefijn.nl en um, er zit van alles over mij te vinden. Um, uh, biografie, uh, foto's... Um, nou ja, waar ik natuurlijk te boeken ben. Bij Startup Events, voor de mensen die dat niet weten. En voor, stel je voor dat het straks allemaal weer mag. Ja. Dan ben ik uh, via, via Startup Events exclusief te boeken. En uh, ja, dat, dat, sinds kort heb ik ook al een hele leuke uh, webshop online. Dus um, ja, weet je, als je misschien nog worden, neem gewoon even. In... En waarin, als ik vraag mag? Een webshop? Ja. Um, merchandise. Oké. Okay. Dus echte fanartikelen, om het maar zo te zeggen. Nou ja, bijvoorbeeld in deze tijd hele leuke mutsen. Ja, vlaggen voor die je kunt ophangen. Natuurlijk, CD-singles die ik verkoop. Nou ja, van allerlei soorten dingen waar, ja, waar mijn logo of mijn gezicht inderdaad van op staat. Dus voor de fans is het heel leuk. Ja, om, om via die weg dan ook uh, wat te kunnen bemachtigen. Want ja, het is natuurlijk wel lastig in deze tijd. Want, want ze kunnen mij natuurlijk het een niet zien tijdens de optredens. En uh, ja, het is toch natuurlijk wel leuk om uh, na Spotify en misschien ook een fysiek uh, een cdje een te hebben. Dus heel veel mensen die vinden dat leuk om toch een, een echt cd'tje in hun handen te kunnen hebben. En dan hebben ze bij deze de gelegenheid uh, ja, om, om dat uh, te kunnen bemachtigen. Dus hoe leuk is dat? Ja, nou ja, dat is inderdaad uh, heel leuk uh, om uh, daar toch eventjes uh, ja, te gaan bezichtigen. Juist. Ja, en dan uh, nou. helpen ze jou er ook mee. En Zeker. ze hebben iets leuks in huis. Juist, dat bedoel ik maar. Ja toch? Zeker. Hey, Aukje, ik zou zeggen, uh, ja, kondig hem lekker aan. Goed, nou lieve luisteraars, hier komt mijn nieuwste single Blijf Vannacht. Nou, ik niet, maar... Want het... Uh, dat vinden ze thuis niet goed. Hé, <laughs> Haukje, hey, dankjewel! Dankjewel! Hoetjes! Hoi, hoi! En toen was het een feit, en kon ik jou niet laten gaan. Maar pas nu zie ik in, jij hebt mij al bedoven. It's very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 Mouwkje fijn en blijf vannacht. De beste muziek hoor je natuurlijk hier. U luistert naar Entertainment For You. Oeh, dat is lekker. Er zijn van die momenten...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 Als je dertig bent, Wacht er alsjeblieft op. Op mij. Oh, ja. Wacht dan alsjeblieft op me. Zo was je dan en waar ben je nu? En uh, ja, we gaan verder naar uh, Robert Paters en uh, vertel haar van mijn spijt.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 want ik krijg geen gevoel Doe vraag haar alsjeblieft Mij te vergeven De fouten zijn gemaakt Kan zonder haar niet leven Vertel haar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 I'm <laughs> not Zij dan Robert Pater en vertel haar van mijn spijt. We gaan lekker naar de ja, richting Volendam de Marathon en kom weer bij mij. De beste muziek hoor je natuurlijk hier. U luistert naar Entertainment for You. Oeh, dat is lekker. Ja, ik zit hier alleen, te stil Zonder jou, ik moest verder gaan. Dat was wat je zei, maar zo. voort en omstreken. Hé, hey, Fred, hij hey, draait nog eens een plaatje. was dit. En, uh, ja, ik kan echt niet zonder jou. En ja, even kijken hoor. Want we proberen Catherine Hultus te bereiken. En uh, ja, dan gaan we eerst eventjes een, een plaatje draaien. Um, ja. Ja. En nou gaat het dus helemaal helemaal mis. Ja. Nou, weet je wat we gaan doen? We gaan uh, lekker naar... Uh, ja, Belinda Kineer En zij... Heeft het over wind van verlangen? Ik voel de wind die waait. Waar is je stem vannacht? Ik hoor jou. Ik hoor en denk aan jou. Ik weet ik verloor jou. Wanneer mijn hart zacht helpt, engel dan ga ik. Wat doe jij? Is iemand in jouw hart en zal ze bij jou zijn? Ik kan jou niet vergeten. Even over naar, uh, ja, gewoon een lekker Valentijnsplaatje eigenlijk. Want die wordt aangevraagd door Jeroen. Jeroen, leuk dat je weer luistert. En uh, ja, welkom. En uh, jij wilde horen, ja, een van mijn favorieten ook. Engelbert Humperdinck en How I Love You. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio, radio, radio. Welkom bij jouw nummer één. ZFM Zandvoort met Entertainment for You.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 How I love you Dankjewel. Mijn, uh, mijn avond is ook weer goed. Ja, heerlijk nummer. Hang on bed, Humperding, and How I Love You. Jij wilde die graag horen. Nou, dit was hem hoor. Hé, hey, uh, we gaan verder met een plaatje van Jannes. En uh, hij heeft het over. Adio, amore, adio.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 Tell the song. En jouw nummer 1. ZFM Zandvoort Met Entertainment For You Zo so, dat was het dan Jonas. Adio Amore. Adio. En we gaan even uh, Ja, weer een lekkere hit van uh, Pino Martin. Stond verbaasd te kijken Dat ik jou ineens hier zag Je zei Het gaat me goed Maar dat je in een scheiding lag Het is niet zo lang geleden Dat ik iets had Met jou zonder reden was jij me niet meer trouw Je leerde iemand kennen Ik kon niets meer voor je doen Ik wenste je geluk Hield met moeite mijn fatsoen Zei niet wat ik voelde Omdat ik dan een vladder sloeg Maar dat jij nu hier bent Nog Helaas is het bijna weer afgelopen. Maar we gaan nog eventjes door. Tot de klokjes van, uh, van 7 uur. En dat doen we met een verzoekplaatje nog van Willem. Willem, leuk dat je erbij bent. Jij wilde een plaatje horen van deze Zandvoortse zanger. Yves Berends En Laat het los. Nou, blijf lekker luisteren. Tot, uh, tot, uh, ja, tot uh, de klokjes van 7 uur. Nog een uh, kleine 6 minuten. Ik en jou mijn hele leven we deelden lief lieve leed Je hebt mij zo vaak vergeven voor de dingen die ik deed Maar nu brandt er in je ogen een wereld van verdriet Want je kreeg geen tweede kans Toen zei je zomaar achterliet laat. Zag je komen Zoals schoonheid liet je gaan Maar dan dronken we er één of twee En dan kon je het weer aan Maar nu zit je aan mijn tafel Achter al die flessen wijn Je verdrinkt met drank De leegte en de pijn Laat Aangevraagde Willem, Yves Behrensen en laat het los. En ja, we gaan naar het laatste plaatje. Robert van Hemert. Ja, Robert van Hemert. En weet dat ik bij je ben. U luistert naar Entertainment for You. Ik je nodig had. Toen de liefde die thuis gaf, ik gebroken. voor het luisteren, bedankt voor het kijken en als je wilt reageren op dit programma dat kan, gaat eventjes naar www.zfmartisten.nl. en eventueel voor verzoekjes voor volgende, volgende week, ja, kan ook hoor ik zou zeggen bedankt voor het kijken nogmaals, bedankt voor het luisteren en volgende week hebben we een gast in de uitzending, ja, ook hier in de studio Jacqueline Stok, en ik zou zeggen tot volgende week, groetjes, bye bye